Terwijl mijn wensen wuiven, zijn er lenzen die kruipen. En ben ik duizelinwekkend getuige. Duizenden mensen die juichen ruige beats. Totdat mijn oren ontluisteren, z u i z e n huiveren. De fans die wuiven en kluivende skins die v u i v e n Praat er niet omheen, dat wil je toch meteen? Maar dan alleen gaat de stilte om me heen, maar weer door mijn eigen brain. Soms lijkt het wel alsof ik woon in vinyl en haast. Dolende ziel, soms gelukkig vaak gewoon de biel. Verdwijnend in een rij met lijven, zwemmend in mijn eigen vibe. Verbijster zij h blijvend in een reizende drive. Wat jij ook ziet van buitenaf. Ik ga naar binnen in mezelf gekeerd.、Chill. En slijt me af terwijl de stilte fluit. Zonder dikke huid hoor ik heel duidelijk. Mijn keel verluit van binnenuit. Veel te luid v a n s c h r e e u w het uit. Sporadisch verlicht. Mijn zwakte vaak gezicht. s Alsof mijn hart dat toch al zwaar is. l a z e r u s onder een aanbeeld l i c h t Iets lijkt niet echt en blijkt jaren later terecht. En fijn en h echt of pijn en slecht. Wat gebeurt, het blijft je weg. Wie l i j m t je met iets snaps? Wie lijkt terecht en wie begrijpt je echt? De uitkomst mager, maakt mijn rhymes weer vet. Yo, yo, yo.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 Soms een h e e t h o o f d doet dat mijn spirit kookt, dus luister tussen de regels door. Dan slaan m i n lyrics ook en yo, ik weet het soms echt niet. Wie de waarheid vet n e p t of wie er echt liegt, ech want de meeste p e e p s zijn plastic. Als een drol uit de feestwinkel, dus vol met nepshit. Iedereen die trekt dan je en ik trek het me aan en hey ja, mijn meest aantrekkelijke dame trekt weer naar het gaan. Wordt het vertrek of blijven staan? Kijk mezelf v r e e t a a n en laat m i n leed gaan. Vreedzaam en blijf alleenzaam. Of rappend over BG. En wat voor leven jij ook leidt, check je zappend televisie. De wanhoop, de waanzin in ogen van gegijzelden. De r o c k b o t t o n pijnlijke, blik van verbrijzelden. Badend in g e v o e l s e l e n d e ongelooflijk ernstig tot verstoten mensen. Met niet eens de hoop meer om te wensen. Penetreert je netvlies, doordringend tot je hersenpan. Denk maar aan het afgelopen jaar alleen. Wat vond je het ergste, man? Al gaat het zeer ver, doet het pijn en is het erg. Maar zit thuis in huis de buis uit en het is weer weg. En tuurlijk, iedereen zijn eigen struggle. Niks te veel gezegd, maar ook al wist jij je s c h i e しかも、ウフォーエ of waar t o t pijnlijk was: Rotterdam, Utrecht, a s t e r d a m de Belmarand. どんまんわっ